4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nederlands vrachtschip dat ruim een week geleden... op de Atlantische Oceaan in de problemen kwam... is in veiligheid gebracht. Een Ierse sleepboot heeft het schip naar Ierland gesleept. Het Nederlandse schip, de Onego Rio... was onderweg van Panama naar Schotland... en werd onbestuurbaar toen de motoren uitvielen. Dat gebeurde ruim 1000 kilometer ten zuidwesten van Ierland. Het duurde vijf dagen om het schip naar de kust te slepen.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 Overdag opnieuw veel zon, het wordt dan 30 of 31 graden. Ook na het weekend nog zonnig en heet, wel is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Casheren Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel namens de medewerkers en Siere.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 become a When we come a dance, I'll be mad me mat. When me come a dance, I'll be mad me mat. When we come a dance, when we come a dance, I'll be mad me mat. When we come a dance, I'll be mad me mat. When we come a dance, I'll be mad me mat. When we come a dance, when me come a dance, when me come a dance.